Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse bondgenoten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op islamitische staat in Syrië. Onder de doelwitten waren ook twaalf olieinstallaties... waar de terreurgroep volgens de Amerikanen zo'n 2 miljoen dollar per dag mee verdient. Ook in Irak werden doelen van IS bestookt. Het kabinet heeft gisteren besloten dat ook Nederland gaat meedoen aan de strijd tegen IS. Er worden zes F-16's ingezet. Die zullen alleen doelen bestoken in Irak en niet in Syrië. Het Nigeriaanse leger heeft naar eigen zeggen de leider van Boko Haram gedood. Het zou gaan om Mohammed Bashir, die in video's optreedt als het gezicht van de terreurgroep. Daarnaast zijn 260 strijders gevangen genomen. Het Nigeriaanse leger is bezig met een offensief tegen Boko Haram in het noordoosten van het land, waar de terreurgroep een kalifaat heeft uitgeroepen.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 Minister Bussemaker vindt het schokkend dat mbo-scholen kwetsbare leerlingen weigeren. Uit onderzoek blijkt dat ROC's duizenden leerlingen met problemen weigeren... omdat ze de begeleiding te duur vinden. Daarbij speelt mee dat de scholen worden afgerekend... op het aantal leerlingen dat een diploma haalt. Bussemaker zei in Nieuwsuur dat de scholen genoeg geld krijgen... om ook moeilijker lerende jongeren te begeleiden. In Brazilië hebben wetenschappers muggen vrijgelaten... die niet gevoelig zijn voor knokkelkoorts... De muggen zijn geïnfecteerd met een bacterie die het virus blokkeert en kunnen de ziekte dus ook niet overdragen aan mensen. De wetenschappers hopen dat de muggen de bacterie genetisch doorgeven aan volgende generaties. Knokkelkorst of dengue leidt tot zware gevrichts- en hoofdpijn en er is geen medicijn tegen. Het weer overwegend droog met vooral in het zuiden geregeld zon. Er staat een stevige westenwind en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 in Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM ZFM met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort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 Daarna hebben we Gerard Kuiper. En die gaat iets vertellen over de Stads- en Dorpomroepersconcours. Omroeper, en als voor de pauze hebben we nog Erik Weijers voor het DTM-weekend. En dan inderdaad het nieuws. En na het nieuws komt juf Conny terug.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 Hoe lang ligt dat al in de duinen? En het zijn... Eh, jachtpatronen zijn dit. Ja, en, eh, oh, jachtpatronen. <laughs> ja, jachtpatronen van, eh, van plastic. En eentje is van aluminium. En, ho hoorde ik wel net, ze zijn gevonden bij de rembaan. Eh, bij rembaan, ja. rembaanveld, waar al die aalsvogels zitten. Ja. En dat klopt ook wel. Ze zijn daar heel druk bezig. Die Amerikaanse vogelkers aan het bestrijden. Aan het weghalen. Want dat is een plaag, hè? Ja, enorm. De bospesten, ja, maar dat noemen ze het een. ook wel. Ja. Ja. En... Eh,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 En als je die andere goed benadert en precies midden op dat andere gewei raakt, dan douw je hem gewoon weg. En als die andere dan werkt, nou, potverdorie, die Ik is veel sterker. Ik, Ik kies het hazenpad. Ik kies het hazenpad, ja. Maar dat is dus uh, uiteindelijk de bedoeling: verjagen. Ja. Maar als er zo'n uh, stuk van zo'n gewei afbreekt, heeft dat beest daar dus dan last van? Nee. Nee. nee. Het, is, het, is, het is doodmateriaal. Hij kan alleen niet meer in de spiegel kijken met goed fatsoen. Nee. Voor <laughs> ja. Nee, dat is inderdaad. Net als in het voorjaar: hè, als hij afgevallen is, ja. dan zie je ze ook een paar weken niet. En dan nee, schaven ze goed, zich dat dood. Dat is een natuurlijk verhaal, die schaven ja. zich echt dood. Ja, dan schaven dan, dan, dan, dan, dan lopen ze opeens naak rond. En die kleine spitsetjes, die De hebben ze nog wel. Ja, dat, dat ja. is een uh, damhetje van anderhalf jaar. Okay. Die heeft zo'n gevaarlijke dolk bovenop zijn hoofd. Ja. En daar is hij echt een beetje bang voor dan. Ja. Dus die hele grote mannen gaan dan een beetje maar verstoppen. Uh, ja, want die hebben op dat moment natuurlijk niet iets Niks. om... Uh, nee. nee. Om te... Hoe lang duurt het overigens voordat dat... Uh,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 Ik ja. ga in rusten. Ja, in, nou, in rusten gaan ze eigenlijk nooit, hè, want ze vechten zich nee, ze, eigenlijk Ze, ze verliezen op, dood. Ja, maar ze verliezen. Ook, ve ook ouderen oude mannen gewoon door. Dat vinden wij wel eens, uh, dan zijn ze zo boven hun krachten gegaan. Die vinden we dan in het water. Weet je wel, oh, we, he? we hebben elk jaar wel 10 tot 15 van die uh, ja, oude bokken. Hè, dat zijn echt oude bokken. Die, die zijn dat wij ook alweer aan het terugzetten. Hè. Het gewij. want ze hebben geen kracht genoeg meer om dat hele gewij op te zetten. Dus de, ze zijn of ze sterk zo tussen de tussen 9, 10, 11, 12 jaar. En dan beginnen ze langzaam af te takelen. Je, als je goed kijkt, zie je het ook aan die rug: dan wordt die wat schonkig, uh, wat doorgezakt. Ja. Maar, uh, en dan ja, ze ook, hebben ze ook minder kracht. Dus hun kiezen zijn wat meer afgesleten. Ja. Dus ze kunnen eten wat ze willen, maar ze verteren het niet zo goed meer. Dus ze worden ook Nook, niet zo zwaar meer. Dan verzwakken ze. Verzwakken ze, ja. En uiteindelijk uh, uh, leggen ze het loodje, om het zomaar te zeggen. Maar jij ja. zei net, en, van, en, en, en dat vinden ze in het water? Ja, ja ze, uh, gewonde herten of, of, of zieke herten, die gaan vaak naar het water toe om nog wat te drinken. Of, uh, uh, en ja, daar komen ze er niet meer uit. Dat... ervoor voorover en kunnen niet meer terug. ja. ja. We hebben elk jaar wel, uh, nou, wat ik net zei, 10 tot dode herten vinden ja. we. Soms ook wel eens een uh, jonghertog hoor, die uh, per ongeluk gespiest is. Als er zelf, zongen wij, per ongeluk door, door die ribbenkast is gegaan. Ja, dan ja. heb je... Uh, ja, het is ook een nare ook, dood uh, allemaal. Ja, ja. ja, dus ja, het is, het is wel uh, geweld. De mensen vragen zich wel eens af, is het dan niet gevaarlijk voor ons, weet je wel? Maar...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 Het, het grappige is dat iedereen die langskomt komt... zo die bramen plukt. Dus tegen de tijd dat wij denken... goh, Lekker, en de bramen uh, ja. Weg. ja, ja, ja. <laughs> goed, ja, ja. Uh, Gerard, er is nog een prachtige stuin. duin, die moeten we helaas ja. te goed houden. Want we zijn al over de tijd heen. En we moeten ook nog met uh, ja, nee, andere Gerard praten. Dat houdt niet op, die Gerard, deze morgen. Ontzettend bedankt. Men kan nu gewoon de duin in. Uh, niet te dicht bij de herten. Nee, nee. En, en, en over die stuinen ja, gesproken... Je is, je is,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 We doen de aankondigingen niet, we doen het afkondigen. Want de cd is een beetje van slag. Ja, nou dat is toch ook wel weer eens leuk. <laughs> dat komt weer eens leuk. Hoort, zich het voort. Ja. Tegenover mij zit Gerard Kuiper. De Stads- en dorpsomroepersconcours volgende week zaterdag. Ik praat nu met een dorpsomroeper, klopt dat? Dat klopt. Ja. Al sinds vier jaar. Al sinds vier jaar. Um, het is een vaststaand concours. Is het dit jaar uh, Noord-Hollands of Zandvoorts? Nee, het is ook uh, inderdaad uh, Noord-Hollands uh, kampioenschap. Noord-Hollands kampioenschap, dorpsomroepen. Ja. Um, wat ik altijd leuk vond, en uh, dat is een hele tijd geleden, was er een heel oude man bij en die, uh, die deed zo'n toeter. Er mag niet versterkt worden, klopt dat?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 Dus dan moet er ook niet één op het laatste moment. Niet nou ja, als op, te... op het laatste moment iemand doorziekt en zeer, dan okay. heb je de kinderen niks meer aan het doen. Ja. Maar je moet, standaard moet je minimaal achteromroepers ja, ja. hebben om uh, zo'n concours te ja. houden. En uh, wie, uh, wie checkt dat? Wie controleert dat? Moet, de, de, zeg maar, ja, de, de, Is er een bond? Nee, we, ja, wij, wij zijn aangesloten bij de Eerste Vereniging van Stads- en en S-DOM. Dat kun je ook op de, op de site zien, Dat staan allemaal reglementen en, en dingetjes in. Nou ja, wij zijn daarbij aangesloten, we zijn...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 Dan word je gedegradeerd. Ja, dan kom je in, de, in de, tweede, de tweede divisie uit te vallen. Ja, dan, dan, dan word je aspirant uh, oproeper. Ja, dat is heel streng. Ja. Heel streng. Je, je moet het gewoon bijhouden, je, je vak. Je moet het gewoon bijhouden en dat ja. is natuurlijk ook wel uh, hartstikke mooi. Want ja. we versterken elkaar daardoor. Hè. Uh, we hebben iemand die gaat al die concours, uh, probeert die binnen te halen. Dat is een marktkoopman.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 en een leuke functie voor jou. Ja. Dus dat Je kan natuurlijk ook nog. Dat er ja. op een gegeven moment een dorp of een stad is die zegt, goh leuk, ik, uh, ik ga dat instellen. Ja. Ja.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 TV, je had geen radio, dus het moest, de boodschappen moesten door het dorp heen gaan. nieuws werd worden. omgeroepen. Ja. Um, tegenwoordig is ook. het geen, geen nieuws meer. Maar ik ik uh, nog wel een omroeper, Ben. Ja. ja. Op televisie hebben we nog steeds over omroepers. Ja. Of ja. niet? Ja, nou ja, nog ja. wel. Ja, Omroepen. nog wel. <laughs> of nieuws lezen, ik, dat ja. kan ook wel. Ja. Ja. Um, even naar het concours...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 Waar die spulletjes in zaten. Dat werd direct opgepikt door alle andere eh, dorpsomroepers. Want het was een milieuvriendelijk zakje. En bla bla bla verhaal. En uiteindelijk lag iedereen blauw van het lachen in. die. Zelfs dus als je tijd hebt. Ga daar zeker ja, een keer dus naartoe. Dus dat geldt is ook voor nog de bedoeling dat je je daar ook dat al een dat, beetje profileert. Mijn, mijn, uh, <laughs> tas. <laughs> ja, ja. Milieuvriendelijke tas. Milieuvriendelijk zakje. Daar begint je profileren al. Dat ja, daar begint al mee. En nou ik moet zeggen dat onze burgemeester is daar helemaal lyrisch van. Hij zit ook in de jury.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 En eh, wat actueel is... Kijk, nu, nu heb ik toevallig... Uh, mijn, mijn vrouw Els, die, die maakt onderwerpen. Die zegt van, nou... Die heeft mij nu uh, dit jaar toevallig... Zandvoort uh, Loopt uh, toe, uh, toebedeeld. Ja. Dat heeft te maken met uh, Serious uh, Request. En wat in ja. Haarlem gaat plaatsvinden. is ja, dus die, die, die hardloopwedstrijd van Alphen Ja, maar naar, Ja, uh, ja, ja en, en, en, die, uh, en die drie, uh, drie uh, DJ's... Ja. Die staan dan in het ja. Glazenhuis op de Grote Markt. Ja. Nou, en dan is de bedoeling dat ik dan... Uh,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 Twee uur en daarna hebben we een pauze. Dan uh, is er een, een kleine uh, ja, uh, een pauze, uh, muziek En daarna krijg je de vrije, uh, vrije roep. Dan, uh, Hoe vrij is de vrije roep? Ja, de vrije roep is natuurlijk voor iedereen uh, die probeert zijn eigen dorp of stad uh, te promoten. Ja, ja daar, gaat, daar, gaat, dat, gaat om, daar gaat het om dan? Daar gaat het om. Dus die gaat, die gaat zijn eigen... Uh, ik, ik promote natuurlijk Zandvoort. <coughs>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 uh, die Clown, die, die noem ik hem altijd. Die zou dus in de jury zitten, maar waar het niet dat zijn vrouw achter zijn rug om een vakantie had geboekt. Oh, Dus, dus, dus hij, uh, hij belde vorige week: van Ja, Gerrit, helaas, ik kan niet uh, aanwezig zijn, want uh, mijn vrouw heeft een vakantie hier geboekt. Mm -hmm. Nou ja, goed, oké. Okay, want ik wil hem in het zonnetje zetten. In verband met het feit dat hij 60 jaar in het circus. Uh,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 En die heb ook al verstand van, van zaken. Dus nee, dat komt allemaal goed. Uh, na de tweede roep wordt er geschud en gehusseld in, in het café uh, onder leiding van uh, iemand van de bond. Dan is de prijsdraking. Ja. Is het de roep of is het het presenteren van de roep? Om punten te krijgen. Ja, nee, je, uh, ja dus, dus, dus, dus, dus, je hebt, je hebt drie, drie verschillende gradaties waar je op beoordeeld wordt. Dat is je...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 plaats to be. Oké. Want ze zeggen van, nou, Zandvoort, daar kennen ze nergens tegenop. Het is altijd zo goed geregeld. En dan moet ik ook de ondernemers en dergelijke allemaal... Daar moet je dan sterk in eer houden. Ja, dit moet ik Daar ben ik trots op. Dat ze zeggen van... Wij mogen jou natuurlijk best wel heel specifieke succes wensen, Ja, natuurlijk. We gaan ervoor. Ik vat het even kort samen. Om half elf bij de burgemeester...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 Uh, hè, dus ja, dat uh, daar op een gegeven moment. Ja, Delphi toch een beetje het onderspit. Uh, maar goed, gezien we onze goede relatie die wij met, uh, met de DTM-organisatie hadden. Dus ja, we vinden het heel jammer dat we volgend jaar niet kunnen komen. Uh, en uh, hè, we benoemen jullie als reservecircuit. En uh, ja, zodra er ergens een probleem reist, dan, uh, dan trekken we aan de bel. Nou, dat begon al een beetje van het voorjaar. Toen uh, natuurlijk met alle onrust in de Oekraïne. Ja. Uh, hè, dat politieke politiek druk wat toenam. Hè, dat, dat Moskou ook onder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 Dat er ook al voor de toekomst dat er gewoon hele goede afspraken zijn gemaakt, dat we de circus ook de komende jaren gewoon weer vast in Zandvoort. fysiek kleiner je dat als een soort onderhandelings? Uh... Dat hebben we daarin meegenomen. Dat ja. ja. En ja. is dat dan al uh, zeker dat je volgend jaar en jaar daarna? Uh, ja. In, laat ik zo zeggen, er moeten nog wel wat details afgestemd worden, maar dat gaan we volgende week allemaal doen. Maar de intentie die is er, uh, die is er meer dan dat. En uh, ja.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 Werkt men ook zo bij DTM? Dat men het spannender gaat maken door dingen toe te voegen? Ze moeten bijvoorbeeld één keer binnenkomen. Dan krijg je die stikker erop. Klopt. Nou, inderdaad. even een sticker niet volgens mij. Maar ze moeten inderdaad twee pitstops maken tijdens een DTM. Dan moeten er banden gewisseld worden. Het hoeft niet getankt te worden. Dat moet. Ja, dat is verplicht. Iedereen moet twee pitstops maken. Dat ze banden moeten wisselen. Nou, dat is een bandenwissel. Dat doen ze in 2,5 seconden. Dat is ongelooflijk. Dat is ook al heel spectaculair om te zien. Maar ze hebben nog wel meer dingen. Ze hebben dat zogenaamde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 Per circuit weer anders. Ja, ja, per circuit is het ook weer anders. Ja. Ja, ja. Ik vind het een, een fraai systeem. Want je ziet, die kleppen zie je open en dicht gaan. En dan, uh, zeker als iemand achter iemand zit, ja. dan maakt hij zoveel vaart dat hij gewoon de inhaalslag kan maken. Ja. Dat is gewoon prachtig om te zien. Ja, klopt. Dat is absoluut waar. Uh, absoluut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 This is the end.